I'm going to stretch yourself Telling you all, he was pretty tall He a local fill a freaky days like Albert Hall No kiss no And I never start messing around With a girl who starts undressing when you know it for a minute Cause you never know what's in it Cause she's wicked, you miss call But you sure won't win, no praise I'll out like yours I'll already you up this in oh, the don't Oh, Jesus care. Christ so yeah, got to remember This is the story you've been, give like, me some Uh-huh, yeah. uh-huh, uh-huh Don't, don't, give me some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 Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft zich bij de demonstranten in Cairo gevoegd. Naar verwachting gaat hij straks de aanwezigen toespreken. Op het Tahrirplein in de binnenstad demonstreren ook vandaag weer tienduizenden mensen tegen het regime van president Mubarak. Het leger treedt niet op. El Baradei, oud-chef van het atoombureau van de VN en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, riep Mubarak op CNN op vandaag te vertrekken om zo het land te redden. In de ogen van El Baradei moet er een regering van nationale eenheid komen. Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte. TUI repatrieert 1600 mensen. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arken, Holland International en Kras. Tour-operator Thomas Cook haalt zo'n 1500 toeristen terug en OAT 170. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh.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 Gisteren werd bekend dat ze is opgehangen, omdat ze druk zou hebben gesmokkeld. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft gisteren alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. In de Eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van Feyenoord. Het winnende doelpunt werd in de laatste minuut gescoord door invaller Ruiz. Ajax won met 3-0 uit bij Breda en FC Groningen won met 4-1 het uitduel tegen Heerenveen. Excelsior speelde thuis tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers verloren met 5-1... In de Eredivisie blijft PSV de koploper. Twente staat met één punt minder op de tweede plaats. Het weer. Vanavond en vannacht ligt de vorst. Op veel plaatsen mist. Morgen blijft de mist lang hangen. In de middag zijn er zonnige perioden. Het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. BeachNet, het en internetcentrum van Zandvoort.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 heeft uh, vorige week een nieuw album uitgebracht genaamd 21. En deze staat er ook op. Nummer 1 Let maar op. Dit is Turning Table. Close to start a All that I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 Uit, of, uh, uit Nijmegen komt? Ja, klopt. Wat voor stad is Nijmegen? Ja, het is een leuke stad. Een studentenstad. Echt studentenstad, ja? ja? Een studenten. Wat kan jij nog herinneren van Nijmegen? Ja, ik uh, ben daar uh, als kleinste van opgegroeid op mijn eeuwde. Ja. En uh, ik werd de kattenkwaad nog niet daar uh, uitgehaald hè. Kattenkwaad? Ja, maar daar ga ik het maar niet over hebben. Want, heb, je dat, uh, heb je dat veel uitgehaald? Daar wil ik nu ook wel van weten dan.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 We zijn er nog, maar ga er niet meer voor. Ver de tijd maar terug.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 Het is dus een van, van de favoriete platen van Prince. 1999. En we gaan verder met uh, de graplijnen. Op dit moment wordt er uh, gebeld.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 is afgesloten zonder dat u het weet, want er staat nu een bedrag een, een van uh, ja, boven de 2700 euro uh, en die zal uh, helaas ook echt aan u berekend gaan worden, daar is niks aan te doen. Dus daar kunnen wij ook helaas niks, uh, niks aan doen, daar ja, zouden we tegen moeten procederen. Of maar ja, ik, dat zeg ik, ik geef u even een, een waarschuwing. Dan, uh, dan bent u in ieder geval eventjes op de hoogte. Ja, het beste kunt u even naar de provider. Bellen. Ik, ik, kan, ja, ik, ik kan helaas verder geen, geen details geven. Helemaal niets, helaas. Oké. Okay. Goed. Wil je je slachtoffer nog een keer bellen en dan die... ...tien kiezen? Toets dan één. Weet je, het bestelnummer van het En We gaan op 1 drukken. We gaan hem even terugbellen en we gaan uh, kijken hoe het met hem gaat. Want volgens mij schrok ik.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 Too much light.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 Ja, zeker aan het stand natuurlijk hebben jullie. Ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen waar. Dus voor de tijd dat lekker zomer worden. Ja, dat wordt echt tijd voor Maar dat duurt nog eventjes. <laughs> Daarom, jongens. We nou, gaan eens kijken wat voor show-nieuws van jullie opgedoken hebben. Jongen? Ja, ik ben benieuwd. Ja, ja, ja even kijken trouwens. Morgen, dan weet je toch, is dat het uh, National Songfestival, hè? Ja, klopt. Met de 3 J's, hè? Met de 3 J's, dus. Ik ja. ben benieuwd wat voor liedjes gemaakt hebben en hoe die klinken.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 We zijn bijna spraakmakend samen. Ja. Gaat, dit gaat de wereld natuurlijk rond, hè? Ja, tuurlijk. Dus ik denk dat op het moment dat de band gewonnen heeft. dan kon het niet anders zijn dan die ook zo. dat die nog zou winnen. Dat is een uitgemakte zaak, want dat is natuurlijk uniek. hè? Ik zag gisteren trouwens een, een filmpje van de NBC in Amerika.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 Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die niet werken. Hè? Maar dat wacht er ook niet uit. Dat kon die toch al niet. <laughs> maar zo <laughs> moeten die, die toch al niet, dat bedoel ik eigenlijk. Maar goed, alle uh, oh, gekheid op mijn stokje jongens. Uh, in ieder geval, dus is weer iets uh, weer nieuws. Dat is Partij X-Factor en uh, Tatjana die uh, op zoek is naar een man. Hè? Ja, klopt. Heb je, wat heb jij gekeken? Nou, ik heb, uh, Tim, uh, of, ik heb Sterren Dansen Partijs gezien. Ja. Met, met uiteraard erin Tim, uh, Tim Dausma natuurlijk. ja oude collega van uh, Sorry een popstar Popstar. Ja.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 Nou, uh, ik, er waren er toch bij die, uh, ik denk, dat gaat helemaal niet goed. We wachten tot die op een gegeven moment flink door het ijs zakte, maar... <laughs> het veel gelukkig nog al mee. Ja, ja Monique, Monique Smit stond op een gegeven moment uh, uh, ook op de schaats. En die had een ja. uh, gekneusde rib van het vallen. Ja, ik hoor dus. Uh, ja, ze heeft in ieder geval toch uh, meegedaan. En uh, ja, goed... Uh,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 Ja, hoe vond je dat? Ja, ik weet niet wat ik van moet is wel lachen. <laughs> ik, nee, ik, ik, zeg, ik zeg dat ik mijn werk op een gegeven moment heb gevraagd gezegd ben ik mijn werk mij niet opgegeven heb. <laughs> <laughs> <laughs> maar goed, hier uh, zullen we zelf wel een op een stokje, maar... Uh, ja, Rijndert Oedermantje doet het ook goed, hè? Oh, oh vertel. Van iWorks, ja. Die, uh, in, de, in 2009 waren de cijfers nog een beetje negatief. En dan hebben ze 7 miljoen uh, uh, verlies geleden. Zo. So.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 Dus uh, ja, hij was hier helemaal geslagen. Dus. <laughs> ja, dat kan me voorstellen. Ja. Maar hij, wist ja. hij daarvan of niet? Wat zeg je? Wist hij daarvan? Uh, volgens mij niet, mee. Oh, dat vind, dat vind ik nou echt belachelijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dat, kan, dat kan toch niet? Ja, goed, het, je ziet het gebeurt toch? Ja. Ja, men doet het helemaal gewoon. Ja. En alles ontbrekt om, een om uh, real soap of real, uh, real, real life TV te ja. maken, natuurlijk. Hè. Maar goed, in ieder geval half maart, dan is ze weer terug uit, uh, uit, uit, uit de Zuidpool. Oké. Okay. Dus is het weer terug in Nederland, dus is het ook weer over, hè? Oké. Okay. Ja, goed, en uh, ja, dan hebben we ook de uitzag natuurlijk van Sterrendansenpartijs ja. en X-Factor. En dat de mensen Sterrendansenpartijs meer gekeken hebben dan dit keer X-Factor.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 ja en uiteraard Gerard Joling en uh, dus ja zo heb je nog een aantal mensen die nog een bepaalde stem hebben uh, schijnbaar zijn die toch belangrijk voor het uh, voor het medie en televisie. ja ja nou ja leuk toch dat hij dat uh, heeft uh, binnengesleept. Hey, ik heb nog eigenlijk een vraagje want uh, ja, ja. ik weet niet of jij de Mari Wodos vrijdagshow uh, kijkt van nee, Paul de niet. oké okay.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 Ja, goed, ik denk ook dat er nou een hoop. Een hoop uh, uh, kijk, Popstars is, is nou even van de buis af. De uh, Voice of Hope is even van de buis af. De mensen willen er eens even wat anders kijken. Ja. Dus als je kijkt ook naar de kijkcijfers, die waren voor uh, Sterren is 1,5 miljoen. Ja. En uh, voor x was het 1,2 miljoen. Ja, klopt. Dus dat geeft me een beetje aan, want de de, de heeft op een gegeven moment tussen de 2,5 en 3 miljoen kijkers in uh, ja. aflevering. Ja. Dus ik denk dat daar een beetje in zit. Ja, klopt. Dus.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 ja, dat was eigenlijk degene die, die Bob Dylan ontdekt heeft. hè? Die wie ontdekt heeft, sorry? Bob Dylan. Oké, okay, oh! Dus nou, dan dat... heeft ze toch goed werk gedaan, neem ik aan. <laughs> nou, dat dacht ik wel, dus. Uh... Maar John Bees, die heeft ook heel veel nummers geschreven van andere artiesten uh, die okay. bekend zijn geworden.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 John? John? Ja. Ja? Nou, daar lijkt, daar lijkt ze een beetje op. Oké, okay, dus het is een beetje een uh, soort hippie-stijl eigenlijk. Exact, inderdaad. Heel goed. Kijk. Daar zijn we helemaal bij, Dus ja, uh, we helemaal bij. Dus, we hebben nog één dingetje voor jullie, dat is misschien wel leuk om te vermelden. Ja. Uh, Johan Flemming, ken je die nog? Ja, die kennen wij altijd goed. <laughs> dus die ben ik tegen bezoek en uh, hij heeft een uh, slinger gemaakt van 750 meter lang... ...met duizenden gesigneerd vlaggetjes eraan. Zo. So.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 De single van Tyre Cruise is alweer de derde single van zijn album Rockstar. Naar Break Your Heart en Dynamite is dit higher. In het begin van de uitzending vertelde ik over een man die enorm goed kon beatboxen. Ik heb hem gevonden op Dumpert en er staat als type bij: Man heeft een ingebouwde iPod. Nou, daar komt hij. Die Party, bazaar to party. I'm on the boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom